Hilversum 3 verdwijnt Althans vanaf de middengolf Radio 3 gaat door op FM Maar Hilversum zegt Dag autoradiobezitters, bezitters Dag oude buizenradio's Geen muziek meer op de middengolf De 675 kHz geven we weg Of toch niet Kan dit besluit nog worden teruggedraaid Voor 1 december of worden middengolfluisteraars afgeschept. Vechten nog terug, voor het te laat is. Hierbij kondigen we af, alarmfase 3. En wat ook heel erg is jongens, voor ons is het vandaag de laatste keer. We laten na bijna 15 jaar nog twee uur op je los onder de vlag en wimpel van de NOS. Nog één keer de Nederlandse Omroepstichting met de bovenste beste vijftig. We staan weer met naald en plaat voor je paraat. Er is een nieuwe nummer 1. en er zijn negen eerste week singles. Cool in the Gang en de Noot in de Nationale Hitparade. Tom Blomberg! 48. of hot passion, serious love reaction. give it, give it, cause I need your love, woman heal make. me, feel my heartbeat, keep this body from a dangerous overheat, give it, Het dus ook voor Cool and The Gang met Emergency. Vandaag gedraaid als eerste week single op 48 in de Nationale Hitparade. 46. The Dire Straits. 46. afgelopen weekend gaven ze nog twee concerten in de Groenoordhal in Leiden, de Dire Straits. En als toegift speelden ze toen Tulpen uit Amsterdam. Nu met Walk of Life eerste week op 46 in de nationale hitparade. Nou de RTV-tip van de AVRO. Yes, the, the three degrees. 41. Boven nul hoop ik. Breed op 41 in de nationale hitparade The Heaven I Need Een eerste week single voor de 3 Degrees Geschreven en geproduceerd door Mike Stock, Matt Aitken en Peter Waterman En dat zijn ook de mensen achter de hits van onder meer Dead or Alive, Divine, Divine Hazeldeen en Princess Een tussenstand in de nationale hitparade op 50, een hit op herhaling, Take It Out in a Boogie, Georgie Davis, 49 van 33, If I Was, mid jurum. 48 eerste weeks. Emergency, Cool and the Gang, 47 van 45, Bring on the Dancing Horses, Echo and the Bunnymen, 46 eerste week's Walk of Life, Dire Straits, 45 van 27, en het zijn 22 weken, het langste erin Holiday, Madonna, 44 van 34, Love Takeover, 5 Star, 43 van 35, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger, 42 van, 42 van 30, sorry, Marlene on the Wall, Suzanne Vega, en 41 eerste week's The Head I, de 3 degrees. De volgende beste, beerde! Met de dubbele eerste weeks op 39. But they fall The captain of the heart De op Blue deze eerste week single. Opnieuw een oude RTV-tip van de afro trouwens. The Captain of Her Heart van Doeble uit Zurich in Zwitserland. Eerste week op 39. Een tussenstand in de nationale Hitparade 40 van 31, Manolito, de George Baker Selection. 39 eerste week The Captain of Her Hearts. 38 van 37, Takes a Little Time, Total Contrast. 37 van 38, Alle Meisjes Willen Kussen, John Spencer. 36 van 32, So I Say, Roberto Giacchetti en de Scooters. 35 van 42, Fall Down, Spirit Love, Tremaine 34 van 22 Only the Rain The Dolly Dots 33 van 36 Something About You Level 42 32 van 24 One of the Living Tina Turner En 31 van 23 I'll be good Renee and Angela De is de beste zingen. En op 26 De Vrolijke Vagebonden We hebben sinds een dag of een Leuke die heeft een hele rare dik. Ze is er eentje kwijt. Ze loopt te swingend door het huis van achter en naar voren en heel de familie zingt dan in. Het huis zingt dan in corser. Zo zo kietje doet. De huishouding met ritme. Hoor je? Hoor ja, Hoor je? Het morgen doet ze weg als God koffie heeft gezet. Het middag zet ze de. Wie weet zoveel, zoveel je doet De huishouding met ritme Holy day, holy ja, holy oh Tweedaags koopt ze eten en dan hoort ze door de pad Dan gaat ze naar beneden toe en wel gelijk de trap De aardappels verkoken weer, de soep is aangebrand maar ook rinkt op maat met de in haar hand zo, so, zo, so, zo, in haar hand ritme. zo, is Als ze die zo, zo, zo, zo, zo, de huishouding met zo Als het af moet wassen heeft ze altijd goede zin. Dan pakt ze alle borden mee en schrijft ze het water in. Ze haalt ze er weer razend uit en gooit ze dan omhoog. Ze vangt ze in een kopje stoel en zwiept ze zo weer hoofd oh, zo zo zo ze die doet. De huishouding met ritme. Holy day, holy ja, holy year en s is doet ze bed. Als of die heeft gezet, hij speelt afzet, zijn ze eeuwig van je, je weet wel, zo zo zo. zo zo zo. je weet je weet wel, hoor je weet wel, je weet wel, je We wel, je weet wel, je weet wel, je weet wel, je weet zo je ik leef het in de klant, zo werd zo fietje heel bekend. zit het hele land zo zo zo fietje doet, daar is met ritme. Holy yeah, holy yeah, oh yo. En morgen is het als gezet. Varmid, die gezet. En weer zet ze waar, die, die, Zo so, so, Eerst op 26 vandaag in de nationale Parade De Vrolijke Vagebonden en Sofietje. Ik ben Robert Fink, ik kom uit Hilversum. Ik heb de afgelopen 11 jaar, vanaf juni 1974 om precies te zijn, alle nationale heetparades bijgehouden. En ik heb er voor mezelf af en toe wat statistieken van gemaakt. Het begrip de Nationale Hitparade, dat heeft voor mij altijd borg gestaan voor een stuk degelijkheid. En dat geldt zowel voor de samenstelling van de lijst door het bureau Intermat, als voor het NOS radioprogramma met diezelfde naam, waarvan we dan in deze hoedanigheid vandaag de slotuitzending beleven. Felix Milders, Fritz Bits en Tom Lomberg, jullie zijn er met jullie vermoeden in geslaagd een harde kern van luisteraars op te bouwen. En ik denk dat dat op zich al meer dan voldoende zegt over de kwaliteit van het programma de Nationale Hitparade. Bedankt. Voor het vele genoegen dat ik daaraan heb mogen beleven en tegen jullie opvolgers Erik de Zwart en Verinaat zou ik kunnen zeggen veel succes en maak er wat mooist van. Robert bedankt. 23. Queen. Deze single gemaakt geïnspireerd door de grandioze samenwerking van alle popartiesten voor Live Aid vier maanden geleden. Queen en One Vision in Engeland gisteren gezakt van 7 naar 8. Bij ons vandaag eerste week op 23 in de Nationale Hitparade. En de hoestfoto voor deze single is genomen door de bekende fotograaf David Bailey. Ken je die, Ina? Wel eens wel gehoord. Hallo. Hoi. Ik heb verkeersinformatie. Ga je gang. Oké. Okay. Door sneeuw is het plaatselijk glad in het noorden, midden en westen van het land. Ook elders kunnen in de komende uren gladheid ontstaan. Kan dus. files op de volgende wegen. A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentenol 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Broen-Noordbrug 3 kilometer. Tot zover. Ina bedankt. Ja. Een tussenstand in de Nationale hitparade. 30 van 20, enkele reis. Koos Albert. 29 van 26, Saving All My Love For You, Whitney Houston. 28 van 25, Zolang Je Bij Me Bent, Benny Nijman. 27 van 21, Sisters Are Doing It For Themselves, The Mix and Aretha Franklin. 26, Eerste Weeks, Sofietje, De Vrolijke Vatenbonden. 25 van 19, The Sweetest Taboo, Sardé. 24 van 18, Sunday Bloody Sunday, U2. 23, Eerste Weeks, One Vision, Queen. 22 van 17, Ticket To The Tropics Gerard Joling en 21 van 29, It's Only Love, Brian Adams en Tina Turner. De bovenste beste 20! En eerste week op 20, Rob de Nijs. Zoveel mensen in de wereld op dit moment deze bezighoudt... ...voortreffelijk onder woorden gebracht en op plaats gezet door Rob Nijs. Hij komt uh, verrassend hoog binnen met alles wat ademt... ...eerste week op 20 vandaag in de Nationale Hitparade. En het heeft alle schijn van uh, de kersthit van 1985, als je het mij vraagt. Uh, Tweedejaars student bedrijfsinformatica aan de HEO in Utrecht. Sinds 1982 volg ik de Nationale Hitparade op de voet... ...onder andere met behulp van een computer... Een van de goede dingen van de Nationale Hitparade is dat hij wordt samengesteld aan de hand van echte verkoopcijfers. Dus zonder invloed van bijvoorbeeld platenmaatschappijen of persoonlijke voorkeuren van discjockeys. Ook puur statistisch gezien is de Nationale Hitparade de beste hitparade. De steekproef onder platenhandelaren die Buma Stemra houdt is het grootst en het zuiverst van alle hitparades. De meest objectieve hitparade dus en wel bij de meest neutrale omroep. Er zijn altijd mensen die zeggen welk recht heeft de NOS om popprogramma's op Hilversum 3 te brengen. Dat behoort toch niet tot hun taak. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar de NOS doet dat nu eenmaal en dat wordt ze nu door een simpel rekensommetje afgenomen. Toch is het een ideale combinatie objectiviteit en neutraliteit. Iets wat niet van alle hitparades gezegd kan worden. Felix Meurens zei het al: één hitparade zou voldoende moeten zijn. Zou hij gelijk krijgen? Ik ben het in ieder geval met hem eens, als het dan tenminste maar wel de nationale hitparade is. Hans, bedankt. De... We hebben ons best gedaan in elk geval, laat ik het zo zeggen, op 13 century. ...op initiatief van Steven Zandt, dit uh, muzikale protest tegen het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. De opbrengst van de single komt te goede aan de anti-apartheidsbeweging... ...aan de families van de politieke gevangenen en aan Zuid-Afrikanen in ballingschap. En <laughs> doet het weer niet. Het is de laatste uitzending, waarom doet hij het nou niet? Je zult het net zien, hè? Nog een keer maar dan, jongens. Nee, dat weet ik niet. Sun City, eerste weeks op 13. Dus. Ik krijg van mij een uh... in Tussenstand in de nationale hitparade. Die krijg je voor het eerst in mijn carrière schoon. 20 eerste weeks, alles wat ademt op de nijs. 19 van 28, Gambler Madonna. 18 van 13, That's What Friends Are For. The Warwick and Friends. 17 van 12, Election Day, Arcadia. 16 van 14, Don't Break My Heart, UB 14. 15 van 10, Road to Nowhere, The Talking Heads. 14 van 16, Cloudbusting Kate Bush. 13 eerste weeks Sun City. Artists United Against Apartheid. 12 of 11, Trapped, Colonel Abrams 11 of 9, Dress You Up, Madonna Dan de bovenste beste 10 Op 10 van 15, Al jouw woorden zijn te veel André Hazes, 9 van 8, I'll never be Maria Magdalena Sandra, 8 van 2, Only Love, Nana Mouskouri 7 van 6, Slave to the Rhythm from Grace Jones En 6 van 5, Alive and Kicking, The Simple Mind De bovenste beste 5 eerste week's op 5, Wham! Oh. hoogste van die negen eerste week singles vandaag in één klap binnen bij de bovenste beste vijf van de Nationale Hitparade. Wham! En I'm Your Man. Eerste week op vijf. Het is dertien uh, voor vijf geweest. Ik geef in deze laatste NOS-uitzending het woord aan de man die uh, verantwoordelijk is voor de Nationale Hitparade. Goed, Tom. Ik ben uh, Hein Entich. Ik ben adjunct-directeur uh, bij de Buma Stemra. Uh, Buma Stemra houden zich... Uh, sinds 1974 bezig met de samenstelling van de Nationale Hitparade. En eh, ik dacht ook dat het eh, van die is... dat de relatie tussen de Nationale Hitparade en eh, de NOS bestaat. En ik denk eh, dat het eh, al die tijd een heel goed huwelijk geweest is tussen de beide partijen. En zo'n goed huwelijk eigenlijk dat eh, als we niet door anderen gedwongen waren... ...dat we dan uh, ook beslist uh, niet gescheiden waren. Iets wat uh, nu voor de deur staat. Um, een van de dingen uh, waarom uh, wij die samenwerking zo geweldig hebben geapprecieerd... ...is het feit dat uh, in twaalf uh, jaar de NOS altijd zo nadrukkelijk uh, heeft beklemtoond... ...dat de Nationale Hitberader van Buma Stemra een afspiegeling is... ...van de werkelijke verkopen van gamofoonplaten in Nederland. Ik eh, wil Tom, eh, hoewel jij nog niet zo lang in dit programma... Eh, ...die Nationale Hitparade presenteert... Eh, ...in jou al die NOS-medewerkers die zich de afgelopen twaalf jaar... ...met de Nationale hebben bezig beziggehouden, dankzeggen. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar ik haal er behalve jou vier naar voren. Dat is Edu Verhulst, Jan van Riemsdijk, Felix Meurders en Frits Pits... Uh, en uh, ja, uh, als je dank zegt, dan neem je ook een klein cadeautje mee. Dat doe ik uh, bij deze ook. Ik heb uh, een klein geitje voor jou meegebracht. Nou. Ik hoop dat je er veel plezier ja. aan beleeft. Alsjeblieft, ja. en bedankt. Ja, dankjewel. Dat was een hele mooie speech. Dankjewel. Envelopp met inhoud. Volgens mij is het een platenbord. Ja, snelle hitparade. De bovenste beste drie! 1 week 1 gestaan. Aha, uit Noorwegen. Nummer 2, Nielsen. 4e week single terug van 1 naar 3. De nationale hitparade. 10, 9, 7, 6, 8, 4, 3, 2, 1. In 9, is is it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 Sentin soldiers, in they rode. Oh no, the you'll never know. Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write?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 Sinds Blue Eyes drie jaar geleden niet meer zo'n grote hit gehad. Elton John nu vijfde week in de nationale hitparade met Nikita. Hij schuift vandaag weer een plaatsje omhoog van drie naar twee. Elton John. <tomst> Ik weet het, hij heeft de laatste paar weken wat in het hoekje gezeten hier, zo vlak voor de start om vijf uur. Maar vandaag wordt hij natuurlijk ruimschoots in ere hersteld, de koffiedikparade. En het is nu ook extra spannend, want er is een nek aan nek race aan de gang tussen Veronica's alarmschijf en de Pros Paradeplaat. En de stand aan kop is nu zo dat de alarmschijf toch nog altijd bovenaan staat met 8.639 punten. Met vlak daarachter de Paradeplaat, die staat nu op 8.602 punten, dus met 37 punten verschil. Een uh, verrassende ontwikkeling dus in het overzicht van uh, de Koffiedikparade. We gaan overigens gewoon door met het bijhouden van uh, die meest hitgevoelige schijf hier op zijn 3. En begin januari maken we bekend wie dit jaar de winnaar is geworden van de Koffiedikkijker 1985. Straks na het nieuws in de stijf om 5 uur zijn we bij je terug met het uh, laatste uur. Tot straks dus. Ja, hartelijk dank. Ja,